Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Mensen moeten beter uit een artsenorganisatie KNMG. Die merken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het hele dossier bij patiënten opvragen. Zo krijgen ze meer informatie dan wanneer ze de arts benaderen aan wie ze alleen gerichte vragen mogen stellen. Het hele dossier bij de patiënt opvragen mag volgens de wet, maar is volgens de NPCF en het KNMG ongewenst. Ze benadrukken dat patiënten aan zo'n verzoek geen gehoor hoeven te geven. Meer dan veertig Braziliaanse politici zijn betrokken geraakt bij een smeergeldschandaal. Onder hen zijn een minister en drie gouverneurs. Hun namen zijn genoemd door de oud directeur van het staatsoliebedrijf, die vastzit wegens corruptie. In ruil voor strafvermindering heeft hij een lijst gemaakt van politici die smeergeld van hem zouden hebben aangenomen. Het gaat vooral om coalitiegenoten van president Dilma Rousseff, die juist campagne voert om volgende maand te worden herkozen. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit, jaar, hebben dit weekend 450.000 bezoekers getrokken. Dat is 50.000 meer dan de vorige edities. Op en rond de Maas waren de afgelopen dagen tientallen schepen en bedrijven te bezichtigen. Ook was er een cultureel programma. Grote publiekstrekker was het nieuwe marineschip Karel Doorman, waar lange rijen stonden. Uiteindelijk kregen het 205 meter lange schip 20.000 belangstellenden aan boord. De Amerikaanse tennistweling Bob en Mike Bryan... hebben op de US Open hun honderdste titel in het dubbelspel gewonnen. Het als eerste geplaatste duo won in twee sets... van het Spaanse koppel Granoliers-Lopez... Het is hun vijfde titel op de US Open. De Bryans zijn het eerste mannenduo dat 100 toernooien wint. Ter vergelijking, in de jaren 90 won het succesvolle Nederlandse duo Elting Haarhuis 39 dubbeltitels. Het weer, in het binnenland kan nog een bui vallen, maar verder blijft het droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen geregeld zon, vrijwel overal droog. Alleen in het Noorden meer bewolking. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Twee uur lang naar age En uw presentator voor vanavond is Benno Veugen. Zoals altijd. En we gaan beginnen met een nieuw werkje van Luna Blanca. Pirates Bay heet het. En even kijken naar het trekje dat gaat over... Hopeless Chains. Ja, peacefulradio.eu voor de playlist. Veel luisterplezier. Ik e ano profundo. sari pon saro In surang